Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de zware aardbeving in midden Italië zijn tientallen mensen gewond geraakt. Eén slachtoffer raakte zwaar gewond. De beving van vanochtend vroeg had een kracht van 6,6. zwaarst getroffen lijkt de historische stad Norcia, iets ten zuidoosten van Perugia. De 14e-eeuwse San benedetto kathedraal is ingestort. Een andere kerk met 15e-eeuwse fresco's is grotendeels verwoest. Een verpleger van het verzorgingshuis De Meerstede in Hoofddorp is aangehouden voor het bestelen van bewoners. In de meeste gevallen werd er geld weggenomen. De bewoners die werden de laatste tijd vaak bestolen, maar de dader werd niet gevonden. Nadat de politie zes aangiftes had ontvangen, werden er camera's in het verzorgingshuis geïnstalleerd. Op beelden was gisterochtend te zien hoe een medewerker geld uit de lade van de bewoner pakte en het in zijn eigen zak stopte. Daarop is de man door de politie aangehouden. In een garagebox in het oostelijk havengebied van Amsterdam is vannacht een dode man gevonden. In de garage waren ook een man en een vrouw door nog onbekende oorzaak onwel geworden. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft twee andere aanwezigen aangehouden. De Liberis Geschiedenisprijs is dit jaar gewonnen door Elisabeth Leijnse. Ze schreef het boek Cecile en Elsa, Strijdbare Freules, over twee feministische zussen. Volgens de jury geeft het boek van Leijnse een unieke blik op het intellectuele leven van de tweede helft van de 19e tot ver in de 20e eeuw. Bij de Liberis Geschiedenisprijs hoort een geldbedrag van 20.000 euro. Opiniepeilers in IJsland zaten er flink naast bij de parlementsverkiezingen. De afgelopen weken wezen een aantal peilingen uit dat de Piratenpartij wel eens de grootste zou kunnen worden in het IJslandse parlement. En er werd door sommige rekening mee gehouden dat de partij zo'n 40% van de stemmen zou halen. Maar de Piratenpartij kreeg maar 13% van de stemmen en is derde geworden. De Groenen zijn tweede en de Conservatieven blijven de grootste partij in IJsland. Het weer nog in het zuiden de meeste zon. In de noordelijke helft van het land kans op een bui. Het is 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Afrit Haarlem-Zuid en het velzen 4 kilometer file door een kapotte auto. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam door uitgelopen werkzaamheden tussen Sliedrecht-Oost en Alblasserdam 7 kilometer file. Twee rijstroken zijn nog altijd dicht. Op de A27 Almere richting Utrecht vanwege werkzaamheden op de A6 tussen Knoopert-Almere en Huizen 9 kilometer file.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 I ain't afraid of no ghost I ain't afraid of no ghost Don't get caught alone, oh no Ghostbusters! When it comes through your door Unless you just want some more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 You're haunting me, tauntin' me, all in my brain. I turn out the light and now all that the maze fills me with doubt and I'm shouting your name out loud. Why do you wanna put me through the pain?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 Zijn we tenminste geen vreemden? Straks is het voor altijd verdwenen. Die intimiteit, we raken het kwijt. go where you gonna go where you gonna sleep tonight and you're singing the song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 Titelrivalen Thomas Luthi en Alex Rens kwamen niet verder dan de zesde en veertiende plek. In de MotoGP ging de overwinning na een boeiende race naar Andrea Dovizioso. De Italiaan, die uh, zijn tweede MotoGP-zegen in zeven jaar boekte... bleef Valentino Rossi net voor wereldkampioen Marc Marquez. Die kwam tot twee keer toe ten val. En uh, ja, die heeft dus gewoon niet gewonnen, zo simpel ligt dat hè?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 De micro had dan nog een paar vragen. Doch, de countdown läuft effektiviteit bestimmt. Das andere. Op het uh, nummer Space Oddity van David Bowie, want daar komt het personage Major Tom in voor. Peter Schilling uit uh, 1983 met Major Tom, oftewel Leus Leuskeleus CFM, Westkust weerbericht.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 En de temperatuur daalt naar een graad of 9. Morgen is het aanvankelijk grijs en bewolkt. Maar gaandeweg de dag komt ook de zon tevoorschijn. Het blijft droog en er waait een zwakke zuidoostenwind. De temperatuur stijgt naar 13 tot 14 graden. Dinsdag overheerst de bewolking. Maar het blijft overdag nog wel droog. De zwakke tot matige wind gaat in de loop van de dag om van zuid naar noord. En de temperatuur stijgt nog naar een graad of 14.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 You're dying for We used to fly everywhere What are you hiding for? Don't worry It's over the fountain There's a place by the sea There's still some time Time for you and me I Tell you it was over But I don't agree there's still some time Look into my eyes, look into my eyes And you see I understand I will help you out, my prayer. All I gotta do is look into my eyes I believe in lies, not only the wind cries Not only the wind cries, only the wind cries and love. Ship afloat And I never ever smile unless there's something to promote I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 Rood de bal in Amsterdam, eh, Amsterdam, Rotterdam, 5 tegen. Herenveen. ja. Dat really her is haar stijl. Ze hebben allemaal dezelfde maar is behind. Nothing in this wereld kan. ever Ja, that down. Yeah, She's just in the background, and she says, "I wish."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 to be. deze nog weer hoorde denk ik van Zandbergen. Je wordt een oude zak. 18 jaar geleden was dit een uh, hele grote hit. Tenminste in de York Breakdown. In Nederland deed het geen ene moer. The Manic Street Preachers. If you tolerate this, your children will be next. En daarvoor de Echo Kids met Cool Kids. En dan moet er wat komen. Zee. Ja, dat is het. Voor Zandvoort en de regio. Kun je trouwens verklappen dat uh, uh, de Vriezen... die staan op voorsprong in de Kuip... die uh, hebben dus 1-0 binnengetikt. Dat is Jagat. Die maakte de 1-0 voor Heerenveen. En in uh, Utrecht staat het nog steeds 0-0 tussen FC Utrecht en NEC.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 Dan, ja, dan gaan we nu alvast over maart praten. Want een unieke wandel, voorjaarswandeling met de start vanaf het Beroemde circuitpark Zandvoort. Het Wandelevenement der 30 van Zandvoort, dankzij zijn naam aan de hoofdafstand met 30 afwisselende kilometers door en rond Nederlands bekendste badplaats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 Ten slotte is de jeugd natuurlijk ook welkom om te komen racen op het circuit. Voor kinderen van 4 tot 12 jaar is de Kids circuiten van 0,9 of 2,5 kilometer. En het inschrijven is nu al mogelijk op www.zandvoortcircuiten.nl.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 Goed, dus uh, wederom uh, de laatste weekend uh, van maart. Veel sportief. Geloop, geren en ook nog fietsen. Dus uh, je kan van alles doen. www.zonfortzukweeren.nl of www.30vanzandvoort.nl We gaan weer terug naar, het uh, zal zijn eind jaren 80. Sydney Youngblood of Sidney On. Fingers on, Negers. Het heet uh, 24K and Magic. En ik uh, hoop voor hem dat uh, die plaat is een keertje niet van plagiaat wordt beschuldigd. Want uh, de single of de hit op de aanvang van, van Bruno Mars en Mark Ronson zou plagiaat zijn. Dat werd vandaag bekend. De Funk Band College beklaagt zich in de rechtbankstukken dat Bruno Mars het nummer Young Girls uit 83 heeft gestolen. Nou, ik uh, ga hem nog een keertje bij je krijgen hoor. En de man uh, die daarvoor zat, Sine Jongloed, zit nog steeds in lekker in het uh, snabbelcircuit in Duitsland. En uh, daar scoort hij uh, nog steeds... Uh, wat oude vrouwtjes denk ik. Sit and wait. Eind jaren 80, 1989 precies te zijn. Een grote hit voor hem. En het um, staat nog steeds trouwens uh, 1-0 in um, de Kuip. Want uh, Ereveen heeft daar gescoord. En het is een leuke wedstrijd schijnend te zijn. Nou. Geen plaats te gaan voor het nieuws van drie uur. Yannick B. Wanna Get Your Love.